En nu is iedereen in een goede bui in het grote bos. Paulus staat in zijn handjes te wrijven omdat hij ervan overtuigd is dat hij Eucalypta goed beet zal nemen. Eucalypta wrijft in haar handen, omdat ze meent dat haar toverkunst niet meer mislukken kan. Salomo, Gregorius en Rijn de Vos wrijven in hun poten, omdat ze zo slim zijn geweest de kruidjes te verwisselen. Het is dus een algemeen gewrijf. Maar bij dat wrijven blijft het niet. Rijn de Vos heeft zojuist een kruidje neergezet voor de kabouterboom en dat heeft Paulus gezien. Hé daar Rijn, wat moet dat? Wat is dat voor een kruidje? Dat, dat is een, een, een geschenk, Paulus. Nee, nee, nee. Van... Uh, ik bedoel van Salomo. Ja, <laughs> precies. Van Salomo. Hij vroeg me of ik je dit wilde brengen. Er schijnt heerlijke limonade in te zitten. Ik zou er maar gewoon van proeven. Dat zal ik zeker doen. Maar misschien wil jij eerst een slokje van die limonade van Salomo? Ik... <laughs> spaar me, Paulus. Ik hou helemaal niet van limonade. Geniet jij er maar alleen van. Dag, hoor. Natuurlijk wilde hij geen slokje, want hij voelt er niks voor om in een schildpad te veranderen. Ik kan het me voorstellen. En nou zal het mij benieuwen of eucalypta al in de buurt is. Ik kan er van op aan dat de heks komt kijken. Oh, oh ja, vast wel. Ik zal goed opletten. En als ik haar zie komen, dan ga ik eens fijn toneel spelen. Zo zal ze al naderen. Eucalypta nadert inderdaad. Heel voorzichtig wringt ze zich tussen de struiken door, want ze wil niet tot Paulus ontdekt worden. Natuurlijk heeft zij geen vermoeden van dat Paulus haar verwacht. Nee, hij verwacht ik. Hij verwacht ook geen kruikje voor zijn boom. Als hij het vindt, dan zal hij zijn ogen niet geloven. Het levenswater terug. Het zogenaamde levenswater dan. Want het echte levenswater heb ik hier bij me. Dat heb ik voor de zekerheid maar meegenomen. Want als ik heel erg moet lachen, dan is dat gevaarlijk op mijn leeftijd. Ja. en ik zal lachen... Bonus maar een flinke slok van mijn toeverdrank heeft genomen. Dan kan ik me vast niet meer goed houden. Dat weet ik nou al. <lacht> en voor dat geval heb ik als hartversterking het levenswater meegenomen. Ook oh stil. Dat is de bonusboom. En hier kan ik me mooi verstoppen. Achter deze boomstam. Ik ben vlakbij. Ik zal alles kunnen zien. Kijk. Dat daar staat het druk. En daar. <lacht> ik begin nou al te proesten. Ik moet oogjes hebben. Ik ben benieuwd wat hij gaat zeggen. O, oh, zie je dat? Mijn kruikje is terug. Ik herken het dadelijk, dat is het kruikje met het levenswater. Wie zou me dat nou gebracht hebben? Ik heb er geen idee van, maar in ieder geval is het een er erg aardig iemand geweest. Tjonge, wat ben ik blij dat het terecht is. Alleen, dat zal het toch wel zijn? Er zal toch niks anders in dat kruikje zitten? Stel je voor dat Eucalypta ermee geknoeid heeft. Er is maar één manier om daarachter te komen en dat is proeven. Kom on, een slokje nemen, dan weet ik het zo. Eucalypta barst bijna uit elkaar van spanning. Ze is achter haar boomstam vandaan gekomen en staat met open mond naar Paulus te loeren. Die heeft de heks heel goed in de gaten. Vanuit zijn ooghoeken let hij op haar, maar hij doet natuurlijk net of hij haar niet ziet. Hij haalt het kurkje van het kruikje en ruikt eraan. Nou, het ruikt best hoor de geur van levenswater. Ik zal maar een flinke slok nemen. Oeh, oh, oh, wat is dat nou? Dat smaakt helemaal niet naar levenswater. Dat, dat, dat, dat smaakt bitter en vies en raar. Het zal toch niet iets anders geweest zijn? Lachen. Waar is dat andere kroegie? Eén slokje levenswater moet ik nemen. Dus bleef het er nog in. Dat is het zo. het eraf. Sloegie in de keel. <lacht> Wel bekomentje, Eucalypta. Doodstil is het opeens. Paulus, die net gedaan heeft of hij stond te krimpen van de pijn... ziet er plotseling heel opgewekt uit. Eucalypta is groen geworden van schrik. Ze staart naar het kapoutertje dat nog niet in een schilpad is veranderd... en ook geen neiging vertoont om dat alsnog te doen. Dan kijkt ze naar het kruikje in haar hand... en eindelijk dringt de verschrikkelijke waarheid tot haar door. Ze heeft uit het verkeerde kruikje gedronken. Ze heeft een slok van haar eigen toverdrank genomen. En die drank begint nu al te werken ook. De heks krimpt in elkaar... haar armen en benen verschrompelen tot korte kromme pootjes... Haar huid wordt overdekt met harde, veelhoekige hoornplaten. Haar kromme haviksneus verandert in een benige schildpaddensnuit. Binnen een paar tellen is de hele eucalypta verdwenen. En in haar plaats strompelt er een onhandige schildpad rond. Op lompe waggelpoten die alleen nog maar een zielig gepiep kan uitstoten. Jonge jonge, dat was een sterke toverdrank, eucalypta! Dat had je heel knap gemaakt! Ja, je hoeft niet zo klagelijk te piepen. Mijn schuld is het heus niet. Tussen twee hakjes. Nog wel bedankt voor het terugbrengen van mijn kruikje levenswater. hoor. Daar ben ik heel blij mee. Ik zal het nou meteen gaan opbergen. En dan niet op het plekje waar het altijd gezeten heeft. Nee, ik ga een nieuwe schouwplaats bedenken. En dan zal ik meteen eens kijken of ik nog ergens een hondelijn heb. Dan krijg jij een mooie halsband om En dan mag jij met me wandelen. Paulus verdwijnt in zijn boom met het kruikje levenswater. Dat hij eerst op zijn gemak wil gaan verstoppen. En omdat hij daarna ook nog naar die hondlijn wil zoeken... zal het wel even duren voor hij weer naar buiten komt. En in die tussentijd krijgt de wanhopige schildpad bezoek. Goeie genade, ik ben te laat, ik zie het al, dat beest... Dat hele nogal wel zo'n tamelijk griezelige schildpaddenbeest, dat moet Paulus zijn. Oeh, Paulus, wat verschrikkelijk. Ben ik, ben ik nog op tijd? O, oh, nee, dat, da, da, ben ik niet. Ach, hoe, ik zie het al. Daar heb je Paulus, de moskebouter, veranderd in een schildpad. Oh, wat er. En dan te denken dat het allemaal mijn schuld is. Joost. Salomo, waarom? Omdat ik die kruikjes verwisseld heb, als ik dat niet gedaan had. Oh, oh, oh, Salomo, jouw verlewild is het niet van de mijne. Ik, Gregorius, dommert wie ik ben. Ik heb die wisseltjes ook verkruikeld. Ik bedoel, ik heb de krinkeltjes ook verkruikeld. Gregorius, heb jij ook al aan die kruikjes gezeten? Met de beste bedoelingen. Ik wil zeggen, met de moeste bedoelingen. Nou, stil, daar is Rijn de Vos ook nog. Goedenavond, vrienden. Ook ik heb het mij ertoe bijgedragen om de toverkunst van Eucalypta te laten slagen. Ook ik heb de kruikjes verwisseld. Een ogenblik dacht ik nog dat ik alles in de bar had gegooid... ...maar nou zie ik gelukkig dat het aan mij te danken is geweest... ...dat de heksenkund van de Eucalypta gelukt is. <lacht> Laat dat mag er Jij moest je schamen. Onze eigen Paulus zijn we kwijt. Onze eigen Paulus is voortaan een zielige, piepende schildpad. Wanneer ik niet heel al zo buitengemeen... ...nog al wel zo tamelijk zeer bedroefd was, dan zou ik je... Goedenavond samen, daar ben ik weer... Wat zou jij, Oegemoer? Nu, nee, maar... dat is een barrumpels. Paulus in leven, de leven! Ja, hij is gered, lang leven ons allemaal? Oeh, oh, lieve help nog aan toe, nou is alles toch nog misgegaan. Hier ben ik weer, spring, levend en kerngezond! En wat ik gedaan heb, ik heb een hondenlijn opgezocht voor deze schildpad. Hebben jullie al met haar kennis gemaakt? Mag ik me dat even voorstellen? Ze heet Eucalypta en ze is mijn waakpad of mijn schildvond of hoe je haar noemen wilt. Eucalypta, kom eens hier met je kop, dan krijg je de halspad om. Oh, als jullie het goed vindt, dan ga ik nou maar naar huis. Schiet er maar op, Fred. Daar gaat hij al. <lacht> met zijn staart tussen de poten. En kijk eens naar Eucalypta. Ze best waarachtig een paar dikke tranen uit haar schildpadden ogen. Hm, ja, ja, vrienden. Hm, zo zie je maar weer. Wie het onderste uit de kruik wil hebben, krijgt het schild op de